5 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Politieke impasse Griekenland duurt voort. Generaal gearresteerd van rebellenleger Joseph Kony. En Vitesse verslaat NEC in strijd om Europees ticket. In Griekenland heeft de leider van de radicaal linkse partij Syriza herhaald dat hij geen coalitie zal steunen die vasthoudt aan de bezuinigingen.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 Tovik Dibi is inderdaad kandidaat van het, voor het lijsttekkerschap van GroenLinks. Dat heeft hij bevestigd nadat Haagse bronnen dagen geleden al hadden gemeld... dat hij de strijd aangaat met fractievoorzitter Jolande Sap. GroenLinks slaagt er volgens hem te weinig in om mensen te raken. De oude, vergrijsde economie is volgens hem vastgeroest. Het is tijd voor een nieuwe groene economie, zegt Dibi. Hij geeft maandag, morgen dus, om drie uur in Amsterdam... een toelichting op zijn kandidatuur.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 De man van 37 kwam vrijdag toevallig terecht in een politiefuik... bij een grote verkeerscontrole in Den Haag. Terwijl zijn scooter op de rollerbank werd getest... bleek dat hij nog een celstraf had openstaan. Het Oegandese leger zegt dat het een leider van Joseph Kony's... terreurbeweging Verzetsleger van de Heer heeft gearresteerd. Het is een generaal die volgens kenners in de top 5 van Kony's rebelleger zit. Volgens het Oegandese leger had de generaal, toen hij in een hinderlaag liep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 Deze week werden al 18 onthoofde lichamen gevonden. President Calderon verklaarde in 2006 de oorlog aan de drugskartels. Sindsdien is de strijd van die kartels onderling en tegen de overheid geëscaleerd. In Madrid heeft de politie het centrale plein in de stad ontruimd. Honderden betogers hielden de Puerta del Sol sinds gisteravond bezet... na een grote betoging tegen de bezuinigingen en de werkloosheid in Spanje. Er zijn 18 mensen opgepakt, twee agenten raakten gewond. In de play-offs voor een plek in de Europa League heeft Vitesse NEC uitgeschakeld. In Arnhem werd het 2-0 voor Vitesse. De eerste wedstrijd had NEC gewonnen met 3-2. Vitesse speelt voor een Europees ticket tegen de winnaar van de wedstrijd Twente RKC. En die wedstrijd is om half vijf begonnen. De graafschap is gedegradeerd uit de eredivisie. In de nacompetitie werd het in Doetinchem 1-1 tegen Den Bosch. Dat was na de eerdere 0-0 te weinig voor de graafschap... Den Bos neemt het in de finale om een plek in de Eredivisie op... tegen Willem II, dat Sparta uitschakelde. De andere finale voor een plek in de Eredivisie gaat tussen Helmond Sport... en de winnaar van VVV Venlo tegen Cambuur. De Venezolaanse coureur Pastor Maldonado heeft de grote prijs van Spanje gewonnen. Hij bleef de Spanjaard Alonso en de konen voor. Het is voor het eerst dat een Venezolaan een Grand Prix in de Formule 1 wint. Voor zijn ploeg Williams is het de eerste overwinning sinds 2004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 Zes minuten over vijf. Laatste uur van langs de lijn. Veel live sport nog. Bijvoorbeeld Twente, RKC en die Houtkamp. 0-0 na 35 minuten spelen. FC Twente, dat sinds april één keer gewonnen heeft van de zeven wedstrijden. En dat was nog uit tegen degradant Excelsior. Het is te zien ook. Het speelt slordig, speelt niet goed. Weinig kansen. RKC blijft makkelijk op de been. 0-0. Gaan we naar die andere wedstrijd. VVV Kambuur, Frank Wieland Vlak voor het nieuws kon je nog een beetje door het geluid heen zeggen dat 2-1 geworden was. Ja, dan zeg ik er nu voor de duidelijkheid nog even achteraan dat het Berghuis zijn tweede doelpunt was in dit duel. Helemaal vrij op een prachtige crossbal over 40, 50 meter. Stond hij op, het, op de 5-meterlijn voor de goal van Bizot. Er was geen verdediger in de buurt en hij kopte de bal keurig binnen. En dat uh, draaide de wedstrijd helemaal om. Terwijl Kambuur zo gedurfd aan het voetballen was, de tegenstander overal op het het veld probeert vast te zetten. Maar juist daardoor kwamen ze dus 2-1 achter. Omdat ze even achter in de mannetje tekort kwamen. Na 34 minuten, VVV 2-1 voor. Sebastian Timmerman zag al de finish, denk ik, hè, van de achtste etappe van de Giro. En de enige klimmer die durfde aan te vallen op die slotklim. Domenico Pozzovivo blijft op dat plateau van vier kilometer lengte ook vooruit. En wint dus deze achtste etappe uit de Giro. D'Italia is 29 jaar. Voor de eerste keer in zijn carrière pakt hij in Giro-rit. Deze kleine klimmer uit de Connago-ploeg. De Spanjaard. Benyat Inksaus ging te laat in de achtervolging. Strand op de tweede plek op 22 seconden. Joaquin Rodriguez wint de sprint van het eerste pelotonnetje op 35 seconden achterstand. betekent dat de roze trui in het bezit blijft van de rijder Hesjedal. Al had hij het heel moeilijk, maar de Canadees slaagt erin om in dat elite groepje over de streep te komen. Hesjedal leidt de Giro, heeft 9 seconden voorsprong op Joaquin Rodriguez uit Spanje. Ik heb ook Tom slacht net binnen zien komen op anderhalf minuut van de dagwinnaar Domenico Pozzoviva. Manchester City tegen Queens Park Rangers. Ragnar Niemeyer. Ja, gaat het dan helemaal mis voor Manchester City? Want we zijn bijna drie minuten bezig in de tweede helft van de wedstrijd. De thuiswedstrijd tegen Queens Park Rangers. Het was 1-0. Niets aan de hand voor de ploeg van Roberto Mancini. Maar dan wordt de bal teruggekopt zo in de voeten van Cissé. De Fransman die een basisplaats heeft bij QPR kan eerst een eentje afgaan op de goal van Manchester City. Verdedigd door Joe Hart en dan gaat die bal erin. Wat een verschrikkelijke fout van Lescott, die de bal totaal verkeer op, verkeerd op zijn hoofd krijgt. En dit betekent bij deze stand en de voorsprong van Manchester United dat United kampioen zal worden. Aan het einde van de middag over een kleine drie kwartier die gelijk maken van Cissé. Even kijken dan naar de Champions League. Tottenham Hotspur. Newcastle United en Arsenal spelen nog voor één rechtstreekse plek en één voorronde positie. Ik zal het kort houden. Arsenal staat gelijk. Spurs staat voor. En dat betekent dat de proef van Van der Vaart Spurs momenteel direct de Champions League ingaat. Een achterstand voor Newcastle United en Arsenal dan een voorronde plek. Maar belangrijker, Manchester United bij deze stand kampioen van Engeland. BMX fietsen, dan volgen we ook de hele middag met Olympische kwalificatie. We hoorden eerder de uitslag van de vrouwen. En die van de mannen hebben we nog te goed. Gio Lippens. Nou, de finale bij de mannen is ook afgelopen fotofinish zo'n beetje. Mares Strombergs, de Olympisch kampioen van 2008. Hij wint uiteindelijk hier deze wedstrijd. En jammer, oh jammer, hij staat nu naast met Twan van Gent komt er val. Wat gebeurde er? Ja, ik, ging, ik ging wel goed van starten. Ik kon goed mee op het eerste stuk. Ik zat binnenkant en er kwam er eentje van buiten naar binnen onderdoor. En die geeft mij een zet op die bult. En in de lucht kan ik had niks te zeggen. Ik ging zijwaarts. En ik kom, ja, vollebak terecht. Ik dus ja, ik ja, ben blij dat ik niks, niks ernstig over heb gehouden. Ik wou net zeggen, want dan denk je toch meteen weer aan die Olympische Spelen ja, aan het ik WK. Ja, hetzelfde even vallen als Jelle van Goorkum. Ik ging zijwaarts, kregen kreeg een zetje. Ja, en dan ga je er toch hard af. En uh, ja, ik ben blij dat ik er kan staan. Dus, uh, Schade, ja, ik zie je hand ja, die bloedt. Bloed maar goed, dat... En mijn schouder was zeg maar... Ja, ik, ik, hoef niet, ik, hoef, ik hoef niet te klagen. En super, uh, super race vandaag eigenlijk. Jammer dat de finale dan niet zo ging als gepland. Maar, uh... ja, maar de manier waarop jij die kwartfinale reed... en die halve finale, ja, je reed ze als een finale eigenlijk. Hè? Ja, super gewoon. En uh, ik was nou ook goed start En Ik denk ik, weer hetzelfde doen, mooi om door Het ging goed. En ja, net, net ik dat ik al een setje kreeg in de lucht. Uh, toen was ik het kwijt. En uh, ja, ik zie wat ik al zeg. Ik ben blij dat ik nog kan staan. Je was goed weg. Wat had erin gezeten in zo'n finale? Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik had gehoopt voor een podiumplek. In ieder geval, ik, ik, was, ik, was, ik was wel in de running daarvoor. En, uh, ja, ik, ik, kan niet, ik, ik mag niet klagen. In ieder geval als je kijkt wie, wie er allemaal mee rijdt en uh, hoe ik daar nou zelf heb gereden, ja, super gewoon, echt. Kijk eens even verder vooruit, hè. Olympische Spelen, nou, die nominatie, die had je al binnen. Uh, maar als je gewoon kijkt naar die Spelen, als je hier erbij zit, nou, ja, het kan allemaal. Het is redelijk dezelfde baan natuurlijk. En, uh, kijk, een beetje thuisvoordeel heb je hier natuurlijk wel en uh, heb ik goed gebruikt. En merk je dat aan de buitenlanders? Nou, weet ik niet. In ieder geval, je kent het wel iets beter dan de rest, denk ik. Net, weinig, net wel door kan springen en, uh, ja, dan kun je de randjes beter opzoeken, want je weet waar je weinig door kan. En uh, ja, daar heb ik duidelijk gebruik van gemaakt vandaag. En vooral heel blijven de komende tijd, want dat is belangrijk. Ik moet dit niet te veel doen. Dan gaat, gaat het gaat een keer fout. Dank je. Dank je. 1979, Gracie and en lay your love on me. Het tobbende FC Twente tegen RKC en die houtkamp. Vrij trap RKC, slecht genomen door Schet, wordt weggewerkt door Brahma. Maar oh, oh, oh, FC Twente, wat speelt het matig. Ik mag wel zeggen zwak en wat een vreemde opstelling eigenlijk, tactisch gezien. Eén diepe spits met Luc de Jong... En die staat op een eiland voorin. Ja, FC Twente speelt thuis tegen RKC Baalwijk. Een uh, verschil in begroting van een miljoen of 30. En uh, RKC Baalwijk blijft gewoon goed overend. 0-0 de stand. Nu weer gekopt door Wischhof, Maar zomaar naar Meijers. Meijers naar Schet. Schet weer naar Meijers. En dan de overtreding uh, van Schet op Willem Jansen. Dat is gezien door Jusse en. De vrije trap genomen door Twente. Dat absoluut geen vuist kan maken richting de Waalwijkers. En de Waalwijkers doen het dus wat dat betreft uitstekend. Hebben al een heel goed seizoen achter de rug. En ook in deze wedstrijd zijn ze zeker niet te minderen. Iedereen verwachtte eigenlijk van tevoren dat het pijpje wel leeg zou zijn bij RKC Waalwijk. Maar niets is minder waar. Niet dat ze constant in avond zijn, want het balbezit is voor FC Twente. Maar hoe matig, met name Lanzaat. geen fatsoenlijke paas. Ja, over twee meter gaat nog net naar Rosales. Rosales naar Duck het zag er even naar uit dat de voormalige Braziliaan eruit moest met een blessure. En dan zou er echt problemen achterin zijn gekomen voor McLaren en zijn staf. Want ook Bengtsson is geblesseerd. Het zou Russelair er eerder moeten, maar... Dat gebeurde gelukkig voor FC Twente niet. Nu Luc de Jong eindelijk weer eens een keer in balbezit. Maar hij staat echt helemaal uh, buiten het uh, speelveld bijna voor FC Twente. Als hij de bal op Douglas heeft gespeeld. Douglas naar ver. Ook weinig van gezien. Nu een goede paas op Rosales naar de rechterkant. Rosales met de voorzet richting Jeroen Zoet. Simpele vangbal. En dan uh, Zoet die kijkt of er snel gecounterd kan worden in de laatste minuut van de eerste helft. Nee, hij houdt de bal even lekker bij zich. Want voor zover het nu loopt, gaat het goed voor RKC Waalwijk. Oké, okay, ze moeten een keertje scoren, minimaal, omdat het donderdag 1-1 werd. Maar uh, die kleine kansjes hebben ze best wel gekregen. Met name in de eerste minuten voor Schet. En nu gaan ze weer weg. Kan er geschoten worden van ver, maar het schot is niet goed van Duits. bal gaat langs het doel van Sander Bosker. En dan mag Bosker de bal nog een keer in het spel gaan brengen. We krijgen er één minuutje bij door de blessure van Douglas Douglas. Die uh, nu de bal heeft en hem nog een keer naar voren gaat brengen. Maar hoe lang FC Twente ook op deze manier voetbalt, een maken zal dan heel moeilijk gaan worden. Ook niet in de minuut tijd 0-0 na dik 45 minuten spelen. En de bal wordt weer helemaal teruggespeeld naar uh, uh, Sander Bosker. Nee, het is niet om aan te zien wat Twente laat zien. 0-0, zo dadelijk bij rust bij Twente RKC Waalwijk. Manchester City QPR, niet Niemeyer. De spanning loopt een beetje op geloof ik. Ja, er gebeuren de meest gekke dingen. 57 minuten op de klok. Manchester City QPR is 1-1. Niets aan de hand voor de bezoekers die bij deze stand veilig zijn. De aanvoerder, het is bekend. Een van de bad boys van het Engelse voetbal. Joey Barton. oudspeler ook van uh, deze ploeg, deze tegenstander. Manchester City. Wilt een slaande ja, beweging, heeft hij in huis, laat ik het zo zeggen. richting uh, TVS. Daar krijgt hij nou verleg van de assistent en de scheidsrechter Mike Dean Rood voor. Vervolgens een opstootje en in al dat gedoe wat er dan ontstaat deelt hij ook nog een keer een knietje uit aan een van de spelers van Manchester City. En dat betekent dat Barton, de aanvoerder notabene van QPR zijn eigen ploeg, vermoedelijk de das omdoet. Want met z'n tienen tegen een ploeg die met één doelpunt bij landskampioen wordt. Dat lijkt onhaalbare kaart. Hier een vrije trap, want daarop was het wachten. Bal komt voor de voeten van Nasri. En die wil in de korte hoek scoren naar die vrije trap van TFS. Maar daar ligt de keeper in de weg. Belangrijke redding van Patrick Kenny. De man die blunderde bij het eerste doelpunt van Manchester City. Het spel is echt op de wagen. United met al 0 voorstel bij Sunderland kampioen. Maar Manchester City tegen 10 tegenstanders op jacht naar een titel. Het is inderdaad rust bij FC Twente, RKC 0-0, VVV Cambuur, promotie Wordt er we wel gevoetbald, Frank? Ja hoor, zitten zit in de blessuretijd van de eerste helft. 2-1 voor VVV, dat nu ook de bal heeft en uh, de diepte zoekt. En de bal zomaar plont verloren voor de voeten van Ucebo uh, geleg, gelegd. Maar die heeft dan om onvoorklaarbare redenen, terwijl hij zo rechtdoor kan lopen richting de goal van Bizot. Zomaar ineens weer een kapbeweging in huis. Haalt die bal terug en haalt daarmee ook gelijk twee verdedigers voor zijn neus. wegkans en na die kans die hij nog hoog overschiet, is het ook gelijk rust in Venlo. VVV op koers voor de volgende ronde in uh, de nageleiding competitie om behouden te blijven voor de eredivisie want het staat 2-1 voor in op eigen veld tegen cambuur Vitesse won eerder deze middag met 2-0 van NEC... in plaats van zeg maar voor de finale van de play-offs voor die voorronde Europa League. Uh, eerder dus 3-2 deze week voor NEC. Nu rode kaarten voor NEC. Nuitink en voor die twee keer geel, geef, uh, geel kreeg Vitesse sterker. Hofs en Boni 2-0 en John van der Brom. Ja, die zal uh, wel blij zijn. Opgelucht, dat zou die allemaal zijn. Jeroen Elshoff uh, in gesprek met hem en hij gaat het hem vragen. Ik zou me zo kunnen voorstellen, John, dat je ergens eens opgelucht bent... Ja, zeker. Ik ben, uh, ben absoluut opgelucht omdat... Uh, ja, kijk, uh, dit zijn beladen wedstrijden. Play-offs is, is leuk en mooi. Maar ook nog eens een keer beladen omdat je tegen NEC speelt. En, ja, we weten allemaal wat er, uh, wat er donderdag gebeurd is uh, in die wedstrijd. Uh, uh, toen waren we kwaad. Uh, uiteindelijk terecht, denk ik. Maar op het moment dat je in de bus stapt, dan, uh, dan gaat de focus op, uh, op zondag... En, ja, vanaf dat moment hadden we, en dat is heel makkelijk om nu te zeggen, maar ik heb vooraf ook gezegd, hadden we met z'n allen het gevoel dat we het vandaag zouden afmaken. En ik heb de ploeg een uh, fantastisch compliment gegeven in de manier waarop ze dat hebben gedaan. Ik vind dat we heel dwingend hebben gespeeld, dat we goed hebben gespeeld, dat we kansen hebben gecreëerd, dat we met ons hoofd hebben gespeeld. En daar ben je altijd nog wel eens bang voor als trainer, omdat het heel veel jonge jongens zijn. Maar vandaag hebben ze laten zien dat ze, ja, dat ze gewoon uh, echt een team zijn... die, uh, die zich kunnen vastbijten in, in dit geval een tegenstander... en, uh, en de trekker op het juiste moment kunnen overhalen. Ben je angstig geweest? Want het duurde wel lang voordat die bal er een keer in ging. Nee, helemaal niet. Want ik, juist, ik vond dat we misschien wel het beste voetbal speelden tegen, gewoon in de 11 tegen 11. Dus, uh, nee, angst, angst is, heb ik sowieso nooit op de bank... omdat ik ja, in dat opzicht altijd wel uh, ook de overtuiging heb... dat we zeker thuis altijd kunnen winnen van alles en iedereen. Aan de andere kant, die, die rol moet wel vallen. Want ja, hoe langer het gaat duren, zeker tegen tien man... Uh, hoe moeilijker het gaat worden, dat weet je. Dus we hadden al wat scenario's uh, klaarstaan om, uh, om in te grijpen... Ja, dat ook al in de rust met jongens doorgenomen. Van als, we, als het lang gaat duren, gaan we dit of dat doen. Maar gelukkig viel hij heel snel door een ja, geweldige paas van Boni. Een fantastische loopactie van Nicky, die hem super afmaakt. En toen was de bal gebroken. En ja, dan kon je wel zien denk ik, dat, we, dat we deze wedstrijd ja, gewoon zouden gaan winnen. Midweek een hoop te doen geweest over de arbitrage. Nu sta je 11 tegen 9, twee rode kaarten. Vond je daar enige discussie aan vasthangen eigenlijk? Volgens mij niet. De eerste is een uh, doorgebroken speler en spelen uh, ja, speler de bal verkeerd in, wordt onderschept. Ik noem dat een noodrem en uh, ja, daar kun je niet over discussiëren. En de tweede was volgens mij twee keer geel. bal wegschieten als je al geel hebt is niet, uh, is niet slim, maar uh, voor is een jonge speler. En, ja. Ik hoop dat hij daarvan leert, maar er zit volgens mij geen discussie aan. Omdat het met 11 tegen 10 uh, nog niet eens heel makkelijk ging, is het echte breekpunt dan eigenlijk op het moment dat er een tweede uh, rode kaart ontstaat? Want met 11 tegen nee, 9 mag je dat natuurlijk niet meer weggeven. Nee, dat vind ik uh, sowieso, ben ik niet met je eens, omdat het 11 tegen... Ik, ik vraag het je. Oké, okay, met 11 tegen 10 stonden we al voor. En uh, ja, nogmaals, je hebt controle. Uh, je hebt geen kans weggegeven vandaag, denk ik. Uh, er zijn altijd mogelijkheden uit Cornish trappen, waarin NSC alle lengte meegaat. En dat gevaar oplevert, dat moet je niet, uh, moet je niet uh, onderschatten in dat opzicht. Maar voetballend hebben ze, hebben ze weinig kansen gehad en, uh, en wij uh, ja, heel veel. En... Eigenlijk baal ik wel van dat het maar 2-0 is geworden. John van der Brom van Vitesse. We gaan het hebben over promotiedegradatie. Over de wedstrijd De Graafschap Den Bosch is al veel gezegd. Ja, de Graafschap komt niet verder dan 1-1 tegen Den Bosch. Dat betekent dat De Graafschap is gedegradeerd uit de Eredivisie. En Den Bosch blijft in de race om te promoveren. Het speelt nu in de laatste en beslissende ronde tegen Willem II. Kort na die wedstrijd in Doetinchem sprak onze collega Rob Fleur... met de coach van Den Bosch, Alfons Groenendijk. Praten we over wonderen? Of praten we over de de realiteit? Nou, we praten over de realiteit. Want, uh, je hebt de wedstrijd ook gezien, dus uh, het is zeker geen wonder. We moeten zelfs uh, binnen een half uur denk ik, afstand nemen. Ja, dan komen we een kwartier uh, voor rust komen we toch in de probleem... omdat we de taken eigenlijk niet meer uitvoeren zoals we ze hebben afgesproken. We gaan achteruit lopen, we geven makkelijk vrije trappen weg... en dan help je een tegenstander weer in het uh, zadel. Maar, nou, in de rust even weer... Uh, ja, bij elkaar gezeten. Even weer uitgelegd wat de bedoeling was. Nou, we zijn weer gaan voetballen. Je weet dat de Graafschap natuurlijk heel opportunistisch zal gaan spelen. En dat je dus veel ballen erin krijgt in je eigen 16. Met dat lengteverschil wat, ze toch, wat er toch is. Hè? Want we hadden weinig lengte vandaag. Ja, ik vind dat we ons kranig hebben geweerd. En uh, in de uitbraak zelfs nog een paar... Uh, een dan goede moment had. Had, je, had je dan niet wat meer uit moeten halen? Nou ja, dit is het enige verwijt wat je te, je, je eigen ploeg kan maken. Dat je gewoon maar één goal maakt. Want uh, ik denk dat wij de betere en de beste kans hebben gehad. Over 90 minuten hadden wij hier minimaal drie goals moeten maken. En dat is uh, een verwijt, ja. Ja, want ja, Verweer scoort er één. Maar ja, hij loopt 1 op 3. hè? Ja, en uh, na de rust nog uh, een ja. paar goede acties ja. wel. Maar goed, daar uh, had je dan een beetje geluk bij moeten hebben. Maar ja, ik, ik vind het wel een prestatie van dat ploegje. Want uh, we zijn hier al een hele tijd mee bezig. En uh, ja, wij hebben de overtuiging dat we, dat we hier ronder verder kunnen komen. Nou, dat is ook gebeurd. En ik denk niet onverdiend. Een voorkeur in de... Uh, ultieme finale? Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb geen voorkeur. Je weet dat ik bij beide clubs uh, wel wat heb, hè? bij Sparta en, en Willem. Bij Willem Ja, Dus het uh, is voor mij sowieso een, uh, een geweldig uh, afscheid. En uh, we hebben maar één doel en dat is uh, promotie. En Daar werd wat lachiger over gedaan toen ik dat zei in uh, het begin van het seizoen. Maar het is uh, de keiharde werkelijkheid. Dan nog iets, je stopt ermee. Ik heb je er een spijt van? Nou, dit is wel een club die ik in het hart heb gesloten, maar uh, ja, er waren toen redenen voor. Hè. De, de club zou op kunstgras gaan spelen, dat, uh, daar heb ik een hekel aan, dat, nou, dat ging later weer niet door. Um, ik heb ook uh, over financiën gesproken, daar kwamen we ook niet uit. Um, nou goed, dan, uh, dan trek ik mijn conclusies en dan gaan we verder. Dat heeft niets te maken met niet naar mijn zin hebben, het is een geweldige club. We fantastische supporters, maar uh, goed, dan ga ik weer door. Uh, kan het dus zo zijn dat je promoveert en dat daarna uh, ben je toeschouwer? Ja, nou goed, het uh, kan ook heel mooi zijn. Ik bedoel, uh, het zou mooi zijn om, uh, om altijd welkom te blijven bij deze club. Het is een echte, echte, echte voetbalclub. Een beetje Engels ook, net als hier. En, uh, ja, het is gewoon een prima uh, club uh, waar ik ooit uh, ja, terug zal komen. Want uh, ja, ik heb ook met de mensen met wie ik werk een geweldige band opgebouwd. Proef toch een beetje spijt van, van het besluit? Of zit ik ernaast? Uh, nou, ja, ik, uh, ik doe altijd dingen op gevoel, maar wat is spijt? Uh, ik heb nergens spijt van. Het is zo gelopen en uh, ja, ik koester nu de momenten en uh, dat, daar gaat het eigenlijk om in het hele leven. Donderdag gaan we verder. Donderdag gaan we verder. Maar wij gaan verder bij Manchester City, Queens Park, Rangers, Ragnar Niemeijer. Dit gaat helemaal mis voor Manchester City. 25 minuten voor tijd. Uitbraak via de linkerkant van het veld van Queens Park Rangers met zijn tienen. Achter in het strafsomgebied net buiten het 5-meter gebied. De kopbal van een schot. Die luistert naar de naam Mackie. Hij maakte er dit seizoen al 6. Dit is voor hem nummer 7. Krijgt de bal panklaar op het hoofd. En met een lastige stuit van dichtbij gaat hij erin. En wordt doelman Joe Hart van Manchester City gepasseerd. Twee doelpunten hebben ze nu opeens nodig bij Manchester City. Dat ten onder lijkt te gaan aan de druk die er op deze wedstrijd staat. Tegen tien tegenstanders. Na die rode kaart voor Joey Barton. De aanvoerder notabene van QPR gaf niemand er nog een cent voor... Voor de Queen's Park Rangers die ook goede zaken doen wat betreft lijfbehoud als ze kijken naar hun eigen club. Maar Manchester City voor het grote publiek natuurlijk op weg naar de landstitel in een thuiswedstrijd tegen een kleine ploeg. Maar Manchester United op een voorsprong City nu thuis achter. Het is echt te bizar voor woorden. Je gelooft het niet want er zijn helemaal geen kansen geweest in deze wedstrijd voor QPR. Twee in totaal en die leveren twee doelpunten op. Het is dus 2-1 voor QPR. Kijken we misschien even naar Arsenal en naar de Spurs in de strijd om een rechtstreeks Champions League ticket. Arsenal op voorsprong gekomen tegen West Bromwich Albion. Dat betekent dat Arsenal rechtstreeks de Champions League ingaat bij deze stand. En Spurs op 2-0 gekomen thuis tegen Fulham. Maar op de ranglijst stond Spurs al achter Arsenal. En dat betekent dus dat... Uh er niets aan de hand is voor het Arsenal van Robin van Persie. United bij deze standkampioen, want een schot van Silva... na 68 minuten gaat een meter over de lat heen bij QPR. Dat een stunt beleeft ja, die het niet vaak uh, meegemaakt zal hebben... in de eigen clubgeschiedenis. Dan gaan we het even hebben over Vitesse en NEC. U hoorde eerder al John van der Brom. Ze zijn door. 2-0, Vitesse. Van de week was het 3-2 voor NEC. De coach van NEC, de trainer Alex Pastoor... praat over die uitschakeling met Jeroen Elshoff. Kijk je terug op deze middag? Nou ja, we liggen eruit, dus dat is uh, teleurstellend. Een middag vol uh, emoties. Um, waar gaat het mis? Uh, waar gaat het mis? Nou, uh, op het moment dat, uh, dat de wedstrijd start, dan uh, nou, beginnen we met goede intenties. Ik vond wel dat we uh, het onszelf uh, op sommige momenten wat moeilijk maakten. Uh, en ja, het moeilijke zat hem ook in die rode kaart natuurlijk. Dat hebben we eerder onszelf dan anderen ander aan te rekenen. Um, het gekke was wel, toen we met 10 man kwamen te staan, toen, uh, toen stond het meteen wel uh, wat beter. En uh, ja, dat hadden we misschien wel uh, wat langer kunnen volhouden en moeten volhouden. Het moment uh, van de rode kaart, gek genoeg, je zegt het zelf al, dat ontstaat uit een, uit een fout in de opbouw. Een, een, een moment van ongeconcentreerdheid... terwijl jullie tot die tijd juist alles onder controle leken te hebben. Um, Verbaasde dat jou? Nou, misschien eerst een correctie, want het is jouw aanname... dat het een gebrek aan concentratie is. En, uh, en dat is misschien helemaal niet zo. Ik vond het wel een foute keuze. Als je een vrije bal hebt, dan wil ik de bal graag naar voren hebben. Naar de voorste linies. Um... Maar ja, als er geen enkele fout wordt gemaakt, dan uh, dat kan niet in een wedstrijd. Dus, uh, dus dat is zo. En uh, op dat moment uh, ja, kun je over de beslissing kan je niet zoveel zeggen. Nee. Um, maar je zegt eigenlijk, met tien man hadden we de zaken aardig onder controle. Ja, moet ik moet eigenlijk nog een keer de vraag stellen, waar gaat het dan fout? Um, nou dat we uh, vrij snel een, uh, een tegengoal krijgen. En uh, je kunt natuurlijk verwachten dat als je lange tijd met een man minder moet... dat je achter sommige feiten aanloopt. Namelijk uh, is dat vaak een, een tegenstander die de bal heeft en, en gevaarlijk kan worden. Uh, dat hadden we heel goed uh, onder controle. En, uh, ja, en, en dat ene moment niet. En, en, ja, dan kun je jezelf uh, uh, dingen gaan aanrekenen en dan kun je zeggen wat gaat er fout. Je kunt ook misschien zeggen, nou dat was ook wel een uh, hele mooie steekbal en mooi afgerond. Met 10 man, um, heb je dan nog hoop? Uh, als we met z'n drieën door hadden moeten gaan, had ik nog steeds hoop gehad. Dus uh, ja, als je dat niet hebt, dan hoef je aan het hele leven volgens mij niet te beginnen. Uh, maar ik vond zelfs dat uh, toen we met z'n negenen kwamen te staan... dat we ons uh, zeer goed oprichten. Uh, en, uh, en Vitesse wist zich geen raad meer met ons. En, ja, wij zijn blijven voetballen. En, uh, uh, en niet onaardig vond ik. Maar uh, echt hele grote kansen heeft het helaas niet opgeleverd. Al waren we er wel heel dichtbij. Vind je dat jullie over twee wedstrijden terecht, uh, het onderspit Delven? Nou, dat vind ik altijd terecht. Als de tegenstander, die heeft er vier ingeschoten en wij drie. Nou, de regels zijn dan dat zij doorgaan. Alex Pastoor met de harde werkelijkheid. Vier voor Vitesse, drie voor NEC. Radio 1, het NOS Journaal. Het is één minuut over half sessie. Er zijn hoofdpunten met Martijn van Beek. Tovik Dibi is inderdaad kandidaat voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks. Dat heeft hij bevestigd nadat Haagse bronnen dagen geleden al hadden gemeld... dat hij de strijd aangaat met fractievoorzitter Sap. Dibi geeft morgenmiddag een toelichting op zijn kandidatuur. In Maastricht is een kilo cocaïne in beslag genomen. De politie onderschept op twee plaatsen een postpakket... en in elk daarvan zat een halve kilo. In verband met de zaak zijn een vrouw uit Curaçao en een man uit Nigeria opgepakt.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 over hoef ja, en ik werk niet bij weer online, wil ik er maar even bij zeggen. Stapelwolken hebben we op dit moment en die gaan verdwijnen. Dat betekent dat de avond helder wordt en dat de nacht ook voor een deel helder is. In de loop van de nacht wel toenemende bewolking van het noordwesten uit. En dat betekent dat het daar niet zo koud wordt. Een graad of 7 als minimumtemperatuur in het oosten nog wel. 3 graden op waarnemhoogte en vlak aan de grond misschien net aan nul. Dan morgen nog wat zon in het midden en zuiden van het land. En ook in het oosten nog wel, maar van het noordwesten uit wordt de bewolking dikker. En het duurt nog wel eventjes voordat de regen Komt, maar die komt waarschijnlijk wel tegen de avond, in de loop van de avond uitbreidend over de rest van het land. Het zijn geen grote hoeveelheden nog. Eh, temperaturen, een graad of 16, dat is iets te koud voor de tijd van het jaar. De dagen daarna eigenlijk nog wat lagere temperaturen. Dinsdag een klein beetje zon, geregeld buien, stevige buien met kans op onweer. De woensdag en donderdag zijn iets minder nat met iets meer zon. Maar het blijft ook deze dagen fris met 12 tot 14 graden. Drie minuten over alles. Zes playoffs, play-outs. Van alles is er nog aan de gang. Maar er is ook buitenlands voetbal. Buitenlands voetbal. Langs de lijn. Ja, natuurlijk beginnen we dan in Engeland het compleet programma vandaag. op De stoldag van de Premier League. Maar ja, het gebeurt allemaal. Manchester City tegen QPR. Het gaat ook niet gebeuren, nou in het zicht van de Haven. Als dit misgaat dan weten ze het over 50 jaar nog, vermoed ik wel Carlos TFS 2-1 achter City en die raakt die bal dan op de buitenkant van zijn schoen. Komt vanaf de linkerkant, heeft de bal op de rand van het strafschopgebied van Queens Park Rangers. Maar die bal van TFS, de Argentijn, zeilt dan ruim naast. Er is heel veel druk op de goal van Patrick Kenny, de keeper van QPR. En het moet toch een keertje misgaan. Het vervelende is alleen dat het 2-2 als QPR er een binnenkrijgt. En dat is dan nog niet genoeg voor Manchester City om die landstitel te halen. Het is onvoorstelbaar hoe het vanmiddag in het eigen Etihad-stadion verkeerd lijkt te gaan. Ook al omdat de tegenstander nauwelijks meedoet en nauwelijks mogelijkheden heeft gekregen. Wel Mario Balotelli nu die de aanwijzingen krijgt van David Platt, de assistent van Roberto Mancini. Het zou toch wat zijn als deze bad boy, want er zijn er meer buiten Joey Barton die rood kreeg als deze bad boy. Balotelli dan straks toch het mannetje is. Het past wel helemaal bij zijn verhaal van dit seizoen. Aanval via Nasri. Manchester City en als van het veld zal wel weer gaan schieten. Er zijn wel wat schoten geweest hoor. Ook een kopbal van TFS uit de kruising gehaald. Een bal van Aguero van de doellijn weggehaald. Dat deed Kenny dan wel goed. Hij maakt voor de rest een wat onzekere indruk. En David Silva nu. Het is breien bij Manchester City dat Zeko in de ploeg heeft gebracht. Als extra spits voor Garrett Barry. De middenvelder, de controleur. En ook dit loopt weer verkeerd af. Omdat er niet eenvoudig wordt gespeeld. Het wordt niet makkelijk gehouden. En er wordt gezocht naar moeilijke oplossingen ook... door Nigel de Jong, die in de eerste helft al mocht invallen... omdat zijn ploeggenoot Jaja Toureda met een hamstringblessure vanaf ging. Een dik kwartier, als dit fout gaat, oh, oh, oh... dan is Manchester United gewoon kampioen van Engeland. 2 en achter, QPR aan de leiding bij Manchester City. Want uit. Beide ploegen uit Manchester hebben 86 punten uit 37 wedstrijden. En Man United leidt op dit moment tegen Sunderland met 1-0... door een doelpunt van Wayne Rooney. Ook spannend daar in de strijd om de derde plek. Arsenal staat met 3-2 voor bij West Bromwich Albion... En en Tottenham Hotspur leidt met 2-0 tegen Fulham. In Italië, landskampioen Juve won ook zijn laatste competitiewedstrijd. Het kampioensfeest werd opgeluisterd thuis met een 3-1 score tegen Atalanta. En daarmee eindigt Juve, en dat is toch wel bijzonder hoor. het seizoen zonder nederlaag. Een van de doelpunten werd gemaakt door Alessandro Del Piero, de 37-jarige veteraan... die zo goed als zeker afscheid neemt van de oude dame Milan. Besloot het seizoen ook met een overwinning, 2-1 tegen Novara en Klerk en Seedorf was de enige Nederlander in de basis. Seedorf die vandaag bekend maakte dat hij in ieder geval nog een jaar doorgaat met voetballen... maar of dat bij Milan is of bij een andere club... Dat is nog niet duidelijk. De beslissing over Europees voetbal verder in Italië vallen pas vanavond. Op dit moment staat Udinese derde, de plek die recht geeft op voorronde Champions League. En Lazio Roma heeft twee punten achterstand op Udinese. En daarna komen Napoli en Inter. Die twee clubs lijken echter genoegen te moeten nemen met de Europa League. Borussia Dortmund heeft na de landstitel in Duitsland ook de voetbalbeker dan gewonnen, de DFB Pokal. Dortmund was in de finale met 35 sterk voor Bayern München. Drie, drie doelpunten kwamen daar op naam van de Poolse spits Robert. Rund Lewandowski. Ajan Robbe maakt uit een strafschop een van de doelpunten voor Bayern. Voor het Nederlands elftal is er goed nieuws van Klaas-Jan Huntelaar, die eerder deze week een hersenschunning opliep bij een oefenwedstrijd van Schalk in de Verenigde Staten. Maar het gaat goed met zijn herstel. Hij kan zich binnenkort gewoon melden bij Bert van Marwijk en het Nederlands elftal. En dan nog een opvallend bericht vanuit België, want daar is bondscoach Georges Lekens opgestapt. Hij verhoudt de Rode Duivels voor Club Brugge, waarna hij een contract getekend heeft, waar hij een contract getekend heeft voor drie jaar. Armand scheurs vanuit België. De voetbalbond is verbijsterd. Ik gebruik het woord van de woordvoerder. Want men wist bij de bond absoluut niet. Lekens heeft nog een contract uh, lopen van twee jaar tot aan het WK in Brazilië. Dat zal dus moeten afgekocht worden. En uh, ja, iedereen is in feite koud gepakt. Brugge heeft afscheid genomen van de trainer, Christophe Daum. Brugge tekende een profiel uit van. Ja, we willen eenzelfde soort van trainer. En vandaag om zes uur wordt George Lekens voorgesteld, onze bondscoach. Het is de tweede bondscoach op rij die ontslag neemt. Want de eerste was dik ja, eh, Arman Schreus was dat vanuit België. En in Spanje kwam Barcelona, kwam Barcelona in de laatste competitiewedstrijd niet verder dan 2-2. Tegen Brittische Sevilla, Ibrahim Afellay stond voor het eerst in de basis sinds zijn blessure. Valencia verloor gisteravond met 1-0 van Real Sociedad. Maar de ploeg is al wel zeker van de derde plaats in Spanje. En dus van een plaats in de Champions League. Gaan we naar ons eigen voetbal weer? Vitesse bereikt die finale zeg maar, van de play strijd. Maar het, wordt het Twente of wordt het RKC en die houtkap? Ja, na 47 minuten ja. is dat nog steeds een vraag. Ja. Want er staat 0-0 en twee wissels aan de kant van FC Twente. Uh, Douglas is eruit. Uh, die raakte geblesseerd in de eerste helft. Niels Russellem is er ingekomen. En ook Wesley Verhoek komt voor de bijzonder matig spelende Wout Brahma. Nou, nu dan de kans. Nee, geen kans. Uh, nog steeds niet voor FC Twente. Want. Uh, het was uh, Chatley die de bal niet onder controle kreeg. Wel in de beginfase van de tweede helft een offensiefje van FC Twente. Bal voor het doel, makkelijk weggekopt uit de verdediging door Drost. En dan is het een klein duwtje van Wisskerhoff in de rug uh, van uh, uh, Drikje Rikje ten voorde. Die weer bal bezit voor de Tuckers. Uh, betekent met Russeler, de Duitser, kijkt. Maar het tempo ligt zo verschrikkelijk laag. Het lijkt wel de Vierdaagse van Nijmegen waarop gewandeld wordt door FC Twente. Nu gaat de bal weer naar de linkerkant. Naar de linkerkant. Landzaad. Landzaad loopt wat met de bal. Kijkt om zich heen. Probeert te kaatsen met de jong. Nou, dat lukt helemaal niet. Want dan kan meteen Schet weer overnemen. Is het uh, Schet tussen drie man. En dat is er, uh, minimaal één te veel. Want de bal bezit voor Twente. Maar via Landzaad gaat de bal weer helemaal terug naar Sander Bosker. Nee, het is nog steeds niet goed. Het is niet om aan te zien. Het lijkt wel alsof Twente niet wil. Maar RKC daarentegen wel. Het zou me niet eens verbazen als RKC hier vanmiddag voor een stuntje gaat zorgen. 0-0 volgt nog. Gaan we even naar Frank Wielaert. VVV tegen Cambuur. De ploeg gaat Venlo nog altijd op koers? Ja, vooralsnog wel. 2-1 nog altijd. Kleine vijf minuten na de rust. Bij de trainers hebben we besloten om niet te wisselen gedurende de pauze. Dus we zijn weer gewoon verder gegaan waar we gebleven waren. Met een ingooi nu voor Cambuur. Mogen ze nog een keer gaan doen omdat de bal opnieuw over de zijlijn gekopt wordt. En nu uh, Barto, die wegdraait op het middenveld bij zijn tegenstander. De puntspeler, een hele grote jongen, makkelijk aanspeelpunt. Houdt de bal veelal goed bij zich. En dan al die bijsluitende middenvelders waar VVV het in de eerste helft zo verschrikkelijk moeilijk mee heeft gehad. Maar het heeft maar één doelpunt opgeleverd voor de ploeg uit Leeuwarden. En uh, aangezien de VVV de eerste twee. Twee kansen door onmiddellijk inschoot zijn uh, de mannen uit Venlo dus op koers om vooralsnog die finale, hun finale in de nacompetitie te gaan spelen tegen Helmond Sport. Nu Gentenaar even met de, de controle. Lange haal van hem naar voren in de richting van McQuire. Die verliest het kopduel van Vosselman. Vosselman kopt de bal dan weer in de voeten van Forsterman. Die draait zich om. Schiet de bal nog een keer in de richting van Macquarie. Verliest opnieuw het kopduel. En nu kan Cambuur gaan aanvallen over de rechterkant gaan ze dat doen. Even wijzen is het van Drosten naar de rechterkant. Maar daar wordt niet diep gegaan. Nu wordt Wordt er naar binnen gekomen vanaf die kant. Door Schepers raakt de bal dan bijna kwijt. In ieder geval door een slijding. Maar nog altijd Kamburen in balbezit. Iedereen nu op de helft van VVV. Hoewel de bal nu even teruggaat naar Vosselman. De linksbek van Cambuur. Kapt even Uchebo uit. Gaat dan helemaal terug richting het centrum van de verdediging. Leon Heesen, extra graafschap. Die kiest voor de terugweg richting doelman Bizot. En uh, bij VVV zien ze dit allemaal tevreden aan. Want hoe verder de bal weg is bij hun kool, hoe minder ze in de problemen gaan komen. En nu via een kopbal van Yoshida komt VVV toch weer in balbezit op het middenveld. En dus uh, kan Buur wat minder gevaarlijk in die openingsfase van de tweede helft. Omdat ze dat voorrust waren na 51 minuten 2-1 voor VVV. We gaan even terug naar het turnen vanmiddag. Marcela, ja, Yomi, Marcela liet een grote kans liggen. Rivaal Celine van Gerne een tikje te geven op het EK-turn in de sprongfinale. Koos Marcela niet voor haar moeilijkste sprong? Ze koos voor zekerheid en dus niet voor topscorers. En die had ze kunnen neerzetten bij een alles-of-niets poging. Ik heb uiteindelijk toch voor twee safe sprongen gekozen. En ja, die eerste hoopte ik wel iets hoger te halen, maar het is dan net niet gelukt. En ik dacht met kwalificatie dat ik nog een grote hub in de tweede sprong. En ik probeerde die er een beetje uit te halen. Maar uiteindelijk leverde het ook hetzelfde op. Nou kijken wij natuurlijk allemaal naar die twee strijden hè, met Celine, Dus jij moest wel even een mooie score neerzetten. Daar heb je nog een paar World Cups voor natuurlijk. Waarom niet eh, toch een soort van alles of niks poging gedaan? Als die goed was gegaan, dan had je die punten maar in de pocket. Um, ja, ik heb ook gewoon een beetje... De afgelopen twee dagen heb ik proberen wel een, wat moeilijker te trainen. Alleen, ja, het kwam net niet of net wel. Dus uiteindelijk heb ik toch voor uh, deze gekozen. En hopen daarmee dat ik uh, wel in, uh, het klassement een beetje omhoog ga. En proberen had ik uh, gehoopt dat uh, mijn gemiddelde niet zo omhoog zou gaan. Maar ja, dat is dan ook niet gelukt. Maar ik ben wel heel tevreden. Want om op de WK-ranglijst een plekje op te schuiven, dat is toch ook waar je naar kijkt... dan moet je natuurlijk wel echt die moeilijke sprong doen, hè? Um, ja, klopt. Maar zoals je zei, ik heb um, nog wel twee World Cups de tijd... En, uh... Ja, ik uh, ga gewoon weer doortrainen. Maar waarom dan toch niet ja, iedere gelegenheid aanpakken om die moeilijke sprongen te doen? Ik bedoel, ja, als die niet lukken en er ook geen man overboord, dan heb je nog twee wedstrijden. Maar ja, ieder kansje moet je toch proberen te grijpen of niet? Um, ja, maar zoals ik al zei, de laatste twee trainingen gingen niet zoals ik het wou. En um, ja, om nou um, een risico te nemen dan, uh, dan de afgelopen twee trainingen, dat ze niet zo goed ging, dan wou ik niet op de wedstrijd proberen. Dan was eigenlijk de kans op mislukken te groot. Ja, eigenlijk wel. Ja. Heb jij er nog steeds wel het vertrouwen in dat je uiteindelijk op die World Cups uh, uh, wel in staat bent om die twee moeilijke sprongen te doen? Um, ik denk sowieso um, dat die tweede wel weer gaat lukken op World Cup. En um, ja, ik hoop echt dat ik nu in, uh, tussen nu en die World Cup nog even een grote stap kan zetten. Zodat ik misschien nog iets hoger kan. Mm -hmm. En um, ja, we zullen het dan zien. Ik heb nog heel even de tijd naar, uh, naar het Mannen-IK, dus de World Cup. Dus um, er is nog tijd. Hoeveel World Cups ga je eigenlijk doen? Uh, nou, dat ga ik nog wel met, me, met uh, Vincent overleggen. Maar ik hoop dat ik er wel sowieso eentje ga doen. Ik sta wel voor allebei ingeschreven, dus misschien we wel. Want ja, het zijn eigenlijk nog twee kansen hè, om je echt te onderscheiden. Dus die moet je toch eigenlijk allebei dan uh, proberen te grijpen? Mm, ja, ik hoop sowieso als ik een World Cup doe, dat ik dan ook nog uh, kans krijg om in de finale te turnen. Dus dan heb ik dan weer een kans extra. Maar waarom niet gewoon zeggen, ik ga voor die twee World Cups? Uh, nou, het moet dan natuurlijk wel mijn planning passen. Want eerst had ik die uh, twee World Cups helemaal niet in mijn hoofd. Maar omdat er dus op een gegeven moment... Een, uh, met dat gedoe, weet je wel. Toen kwam er ook een gedachte van, ja, misschien moeten wij die toch doen... Om, om ons toch nog een keer te bewijzen in ons, voor onszelf. Dus uh, ja, dat, uh, dat, gaan we, dat zien we wel eigenlijk. Saline van Gerner. We gaan weer eens naar de Titelstrijd in Engeland. Manchester United nog steeds op voorsprong tegen Sunderland. Maar OOO City tegen QPR. Recht naar. 2-1 voor QPR. Vrije trap Balotelli in de muur. En dan blijft het dus 2-1 op minder dan 7 minuten voor tijd. En aan de linkerkant van het veld wel Zeko. De ingevallen Bosnier. Wint het duel aan de linkerkant. Zet voor met zijn rechtervoet. Maar ook die bal wordt weer weggekopt. In de defensie van de ploeg uit Londen. Nu weer met David Silva op de kop van het strafschopgebied. Iedereen van QPR staat al zeker 20 minuten alleen maar in het eigen strafschopgebied. En City probeert via alle mogelijke manieren er een gat in te slaan. Wel een kopbal nu van een meter of 6, 7 afstand. In inmiddels minuut 85. Maar die bal is zo zacht dat hij makkelijk is op te pakken voor doelman Patrick Kenny van de Queen's Park Rangers. Die zichzelf dus gaan handhaven. Maar nog veel belangrijker. Manchester City staat achter en gaat de landstitel niet halen. In zo'n thuiswedstrijd met zulke spelers... tegen zo'n geclasseerde tegenstander. Zo'n mooie kans om het een keer te doen voor de eerste keer sinds 68. En kijk je naar de tribunes terwijl City aanvalt via de rechterflank... dan zie je al zoveel mensen met de hoofd in het schoot. Ze geloven er niet meer in. Manchester United via Wayne Rooney op een 1-0 voorsprong. En op titelkoers Silva. Zet nog eens in, weggehaald achterin door een uh, verdediger van de Queen's Park Rangers. En uh, weer is uh, de bal weg uit de defensie van de ploeg uit Londen. Exact vijf minuten nog, Manchester City achter tegen QPR en op deze manier geen titel. Gaan we naar Twente tegen Waalwijk 0-0. En ik heb het idee hoe langer het 0-0 blijft, hoe leuker ze het in Wauwijk gaan vinden. Nou, ja, dat, dat denk ik niet, want uh, het, uh, na 1-1 afgelopen donderdag is 0-0 genoeg voor FC Twente. Ja. Maar als je bedoelt uh, de mogelijkheden ja. om een snel doelpuntje zo in de 89e ja. minuut uh, even lekker te pikken, dat lijkt me inderdaad ook wel aardig. Het is echt niet om aan te zien zoals FC Twente speelt, zojuist. Het was een heel mooi voorbeeld, bal op het middenveld bij Russelair. Aan de rechterkant staan Rosales en Verhoek te vragen. En aan de linkerkant Chatley en de bal gaat door het centrum en wordt zo weer weggegeven. 0-0 de stand, bal bezit voor. Voor Drost. Drost naar de rechterkant, naar Martina. Nog geen problemen geweest eigenlijk voor RKC Waalwijk. Twee halve kansjes gezien voor FC Twente... ...en één grote kans meteen al in het begin van de wedstrijd voor RKC Waalwijk. Het zegt genoeg over deze wedstrijd. Als van der Duits de bal heeft en de bal diep inspeelt in naar Schet... ...maar helaas voor Schet krijgt hij de bal niet bij, uh, bij uh, ten voorde. En dus gaat het via Michailov uh, weer naar voren. Maar meteen balverlies is het... Uh, uh, balbezit voor Schet. Schet uh, halverwege de helft van FC Twente. Schet, aardige voetballer. Bal naar de linkerkant naar Meijers. Meijers kan met de voorzet even wel komen. Probeert het ook. richting tweede paal. Daar staat Braber, maar hij kan niet bij de bal. Bal rolt over de zijlijn. En ja, ook na 56 minuten spelen is het kommer in kwel in het stadion. Waarbij heel veel mensen zo'n 10.000 niet zijn komen opdagen. Terwijl het voor seizoenkaarthouders toch een, een gratis wedstrijd was. Maar die hebben gekozen voor moeder, neem ik aan. En terecht, want het is uh, niet aan te zien. Het is 0-0 bij FC Twente RKC Waalwijk na 56 minuten. En de winnaar van die wedstrijd speelt dan in de finale van de play-offs tegen Vitesse, want Vitesse won vandaag met 2-0 van NEC. Beide doelpunten werden gemaakt na de rust door Hofs en Boni waren rode kaarten voor Nuitink en voor van NEC, voor naar twee keer geel. En de volgende wedstrijd wist NEC nog met 3-2 te winnen... maar door deze 2-0-overwinning gaat Vitesse dus verder. De trainer van de Arnhemmers, John van der Brom... was na de vorige wedstrijd nog woest op de arbitrage. Vandaag was er niets aan te merken op de rode kaarten van NEC, vond hij. Volgens mij niet. De eerste is een uh, doorgebroken speler. Ze uh, ja, spelen de bal verkeerd in, wordt onderschept. Ik noem dat een noodrem en uh, ja...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 Maar soms is hoop alleen maar uitgestelde teleurstelling. We gaan even voordat we verder gaan met uh, Vitesse tegen NEC. Met uh, terugkijken op die wedstrijd even naar Frank Wilaert, Die kijkt naar de promotie degradatiewedstrijd tussen VVV en Cambuur. 58 minuten zijn we onderweg. Het is 2-2 geworden. Weer is de doelpunt te maken voor Kambuur de aanvoerder. Oguzan Turk na een goede aanval over de linkerkant. Ingezet door de Leeuw. Goeie paas op Barto. Die hield het overzicht. Legde af op de volledig vrijstaande Turk op een metertje. Nou, was zal het zijn geweest? 10-11 van de goal van Gentenaar. En die schoof de bal onhoudbaar voor de doelman van VVV achter de doellijn. En dat betekent dat met 2-2 Kambuur nu op weg is naar de finale van deze na-competitie. In deze helft van uh, die competitie dan tegen Helmond Sport. Want 2-2 naar de 0-0 in uh, Leeuwarden is genoeg voor Cambuur. VVV moet dus op jacht naar een goal... om behouden te blijven voor de eredivisie... met nog een half uur te spelen. 2-2 in Venlo. Spannende slotfase daar in de koelkeren. Weer terug naar Vitesse tegen NEC. playoffs om Europees voetbal. Vitesse dus door. En de uitschakeling uh, uh, voor NEC... werd nuchtig verwerkt door de coach, Alex Pastoor. Ik ben altijd van... Uh... Nederig winnen en met opgeven hoofd verliezen. Nou, en dat tegeltje kan, uh, wat mij betreft, uh, uh, boven deze wedstrijd geplakt worden. Ja, de reactie van de NEC-supporters was niet zo nuchter. Ze leken even geprovoceerd te worden door feestvierende Vitesse-spelers. Uh, maar dat gebeurde niet volgens John van der Brom. Ik heb net gehoord, kijk, die jongens die, uh, we maken elke wedstrijd thuis uh, een ronde, zeker als we winnen. Uh, ik, ik vind het ook belangrijk dat ze dat doen, want uh, ja, onze supporters zijn, uh, zijn echt onze twaalfde man. Vandaag ook weer gezien. En ja, Uiteindelijk zul je een keer langs dat vak moeten. Uh, volgens mij zijn ze gewoon doorgelopen, want daarnaast zitten onze eigen supporters. Dus ik, ik begreep dat dat niet, uh, ja, dat dat niet provocerend uh, naar, uh, naar hun uh, geweest is. Vitesse gaat in ieder geval door naar de finale van de play-offs. En aan dat voordeel zit ook een nadeel voor Alexander Butner. Ja, oké. Okay. Als, als we niet door waren gegaan, had ik me ja, mogen moeten melden bij Nederlands elftal. Natuurlijk ja, is dat jammer, en, uh, maar ja, je moet het van, uh, van twee kanten bekijken. Ik, ben nu, uh, ik speel nu voor Vitesse en uh, ik moet met Vitesse nog play-off spelen. En, uh, ik denk dat dat nu op de eerste plaats staat. Gaan we naar het Engelse voetbal. De titel ging vergeven worden in Manchester. En het was eigenlijk zeker Ragnar meer. Hij ging naar Manchester City. Ja, binnen was genoeg op voorhand tegen het kleine QPR. We zitten in de extra tijd. Het staat 2-1 voor de 10 uit Londen van de Queen's Park Rangers. We spelen nog een dikke 4 minuten in de extra tijd. Maar de blauwe uit Manchester, Manchester, de Citizens geloven er niet meer in. Zojuist wel een prachtige kopbal van Balotelli uit de 17e. Jawel, de 17e corner van City. Maar daar was weer die Patrick Kenny die niet klemvast is. Maar als reactiekeeper een dikke 8 over 9... Misschien wel scoort ze vandaag. Minuut 92 inmiddels weer een hoekschop. Daar is dus de 18e voor de sterren van Manchester City. Als je de bedragen ziet die ze gekost hebben, dan moet die titel er toch komen tegen deze tegenstander en daar is de kopbal die raak is via Edin Zeko in de 92e minuut. 3 minuut 40 in totaal nog op de klok. De stand is 2-2, maar dat is niet genoeg. Die hoekschoppen zijn vaak dreigend geweest. Nu staat hij 4 meter van de goal van Kenny recht voor het doel. Kopt hij raak, maar moet er nog eentje bij voor City om de titel te pakken. Wij gaan door met het voetbal van vandaag. En dat behoudt in dat we natuurlijk gaan naar de graafschap tegen FC Den Bos. En die wedstrijd eindigt in 1-1. Van Weert 0-1, Rozen 1-1. Vorige wedstrijd 0-0. Dus de graafschap degradeert. De graafschapdirecteur Henk Bloemers had al snel het gevoel dat het wel eens mis kon gaan. Ik kan me hoe ze beginnen, dat is onvoorstelbaar. Dat snap ik gewoon niet. Maar goed, dat kan dan. En gelukkig kantelt dan, die wedstrijd in ons voordeel. En toen had ik wel verwacht van de tweede helft, dat komt goed.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 En Den Bos moet het nu opnemen tegen Willem 2. Want Sparta Willem 2 eindigt de vanmiddag in Rotterdam in 1-1. Bij de rust stond het nog 0-1 voor Willem 2 door een doelpunt van Heuger. Het werd 1-1 door Bel Hassani. Eerder wedstrijd werd 2-1 voor de Tricolores. Dus Willem 2 nu tegen Den Bos. Eindhoven Helmond Sport 0-2. Bij de Dan Gufensch en Kaslaus Kas. Lauskas. Vorige wedstrijd 1-0 winst. Helmond Sport dus door. Ja, en dan VVV tegen Cambuur want daar speelt uh, tegen de winnaar van die wedstrijd zal dan uiteindelijk uh, Helmut Sport uh, af moeten spelen. Maar we gaan voordat we daar heen gaan, eerst even naar het Engelse voetbal. Racht er niet meer. Toch, toch, toch nog in de extra tijd voor Manchester City. Niemand heeft het meer. Aguero met een harde knal van binnen het strafschopgebied. We zitten in de 94e minuut en het is dus Aguero, de Argentijn, die. Manchester City de landstitel bezorgd. En Roberto Mancini, de manager, springt bij iedereen in de armen. Ik zie ook Nigel de Jong nu bovenop die andere spelers van Manchester City. En ergens daaronder, onderop die stapel, ligt dus de Zuid-Amerikaan die de landstitel bezorgt aan Manchester City. Sergio Aguero, niemand geloofde er meer in. Maar goed, het was een kwestie van breken. Het zou een keer gebeuren bij de Queen's Park Rangers, want er werd niet gevoetbald, alleen verdedigd. Aanval via de kop van het strafschopgebied. Dan pakt hij eigenlijk de bal op die niet voor hem bestemd is. Rent er nog wat dichter mee naar het doel. Komt rechts voor de goal van Kenny uit. En dan gaat hij er hard in. En is de doelman van Queen's Park Rangers toch voor de derde keer gepasseerd. Half minuutje nog in de extra tijd. En Manchester City gaat landskampioen worden in Engeland. Dan hebben we even naar Frank Wilaert bij VVV tegen Cambuur Leerwaarden. Ook daar zeer spannend. Ja, 65 minuten onderweg en het is 2-2 met deze stand. Cambuur, eh, tegenstander van Helmond Sport in de volgende ronde. Maguire mag er nu vanaf. Hij mist een enorme kans net voor VVV. Hele moeilijke kans, ook bal kwam van de rechterkant. Over alles en iedereen heen. Hij moest hem op de binnenkant van zijn linkerschoen nemen. Raakte hem verkeerd. En nu komt Linse voor hem in de ploeg. Een aanvallender ingestelde middenvelder dan Maguire dat daadwerkelijk is. Maar dat moet ook. Want VVV moet een doelpunt maken om tegen Helmond Sport te mogen voetballen. Tegen Kambuur op eigen veld. Na 65 minuten is het 2-2. Gaan we weer even naar Ragnar. Want er wordt nog gespeeld, Ragnar. Hè? Ja, maar dat kan echt niet lang meer gaan duren. Er wordt nog afgetrapt door de Queen's Park Rangers. Die in ieder geval weten dat ze erin zullen blijven blijven want Bolton zal ze niet passeren op de ranglijst en eh, het verzet is gebroken de derde treffer, dus gevallen voor Manchester City op een manier die ongetwijfeld over 100 jaar nog steeds zal worden nabesproken want als je maar eens in de 50 jaar kampioen wordt en het dan uiteindelijk op deze manier doet dan heb je wat te vieren en het fluitje van Mike Dean de scheidsrechter heeft nu geklonken ik zie Vincent Company, de Belgische international, uitzinnig van vreugde. Ik zie Nigel de Jong in uh, een innige omstrengeling met een aantal ploegenoten. Waar notabene Balotelli midden in de cirkel staat. Alsof hij het in zijn eentje heeft gedaan, zeker niet. Maar uiteindelijk wint toch de ploeg die verder weg de meeste kansen heeft gekregen in deze wedstrijd. En wat zal de klap hard aankomen bij Manchester United? Een 1-0 overwinning via Rooney. Terwijl de supporters van City zich niet meer kunnen beheersen en het veld opgaan. Ja, kun je het ze kwalijk nemen? Er staan hoge straffen op in Engeland, maar ongetwijfeld zal de FV, de Engelse voetbalbond, hier een oogje dichtknijpen. Ik zie Samir Nasri, ik zie Balotelli, ik zie iedereen. En niemand heeft nu nog twijfel. We gaan het veld op, we gaan de groene mat op om te vieren... Dat we voor het eerst sinds 1968 landskampioen zijn van Engeland. Het kostte een duit, maar dan heb je ook wat. En het is natuurlijk ook een geweldige dag voor uh, ja, het management. Al die mensen uit het Midden-Oosten daar die uh, zoveel hebben geïnvesteerd. City is kampioen van Engeland. Arsenal rechtstreeks de Champions League in. En Rafael van der Vaart gaat het doen via de kwalificaties. Dat was hem. Dat Zit was hem helemaal, ja. ja. Wij melden nog dat de afloop van de wedstrijden tussen Twente en RKC... en ook natuurlijk VVV tegen Kambuur. te horen zijn... zometeen in het uitgebreide NOS-journaal... en daarna bij de collega's van de VPRO. wens u een hele, hele rustige, prettige avond. Veel te bespreken bij Langs de Lijn vanavond om 10 uur... met Jeroen Stompost. Fijne avond.